Het is negen uur, Maud Schreurs met het NWA-journaal. Voor de derde dag op reis zijn er in Pamplona in Spanje... massale protesten geweest tegen de vrijspraak van vijf mannen... voor een groepsverkrachting. Volgens de politie waren er zo'n 35.000 mensen op de been. De mannen werden veroordeeld voor seksueel misbruik... van een 18-jarige vrouw tijdens de stierenrennen in Pamplona. Volgens de rechter was er geen sprake van geweld... omdat het slachtoffer zich niet verzette... De vrouw zegt dat ze zich niet verzetten in de hoop dat het dan sneller voorbij zou zijn. Nog steeds is er onrust bij de Zweedse academie die de winnaar kiest van de Nobelprijs voor de literatuur. Opnieuw is een lid opgestapt en van de 18 leden zijn er nu nog maar 11 over. Reden is een schandaal rond de echtgenoot van een van de vrouwelijke leden. Die zou vrouwen hebben lastiggevallen of aangerand. Vanwege de crisis wordt gevreesd dat de Nobelprijs voor de literatuur dit jaar niet door kan gaan.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 En een museum in Zuid-Frankrijk dat helemaal gewijd is aan één kunstschilder, is erachter gekomen dat de helft van de collectie die er hangt vals is. Het gaat om zogenaamde werken van de expressionistische kunstenaar Etienne Terru. Omdat een kunsthistoricus een twijfel zat over de echtheid, besloten experts de collectie te onderzoeken. Nu blijkt dat 82 schilderijen nep zijn. Op enkele werken staan zelfs gebouwen afgebeeld die pas na de dood van de schilder zijn neergezet. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog. Het koelt af naar een graad of 9. Morgen meer buien en grote temperatuurverschillen. Op de Wadden wordt het hoger uit een graad of 12. In Limburg kan het lokaal 21 graden worden. Dit was het NOS Journaal.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 Het staat 1-0 voor, Fortuna, doelpunt van Vint Stokkers na de goal. Wel wat gas teruggenomen, maar ja, met de stand op de velden zoals ze nu zijn... is Fortuna na vanavond inderdaad de kampioen van deze eerste divisie. En in dat geval wordt Jong Ajax tweede, tenzij het wint. Het staat nog gelijk... geloof ik, Jan Vincent tegen NBV. Ja, ja, het staat nog 0-0 na een kwartier in de tweede helft. Het is wel drie keer heel dichtbij geweest Jong Ajax. Het is allemaal steeds net niet en als dat zo doorgaat... wordt Ajax ook net niet kampioen. En Dordrecht tegen NEC. In elk geval veel goals, Frank. Ja, dat is ook eigenlijk het enige dat je merkt in het veld... aan de spelers dat ze geen idee hebben hoe het is in Sintar. Dat doet er ook niet toe. Daar komt de 3-2 voor NEC uit een hoekschop. Gola maakt hem. Ze hoeven er nog maar twee te maken. En dan hopen op jong PSV één goaltje. Ja. En dan is ineens NEC tot door. Ja, het zou toch zomaar ergens misschien... Nou ja, we gaan het wel afwachten. De komende half uur en ook volleybal. En dat blijft spannend, Maarten... Ja, de beslissing gaat vallen in de vijfde set, want Sliedrecht heeft de stand gelijk getrokken. 2-2, uh, het was 25, 16 in de vierde set. We gaan beginnen aan de vijfde set.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 Ed Sheeran, Jan Vincent, kom er maar in. We krijgen een strafschop voor MVV. Omdat bij een hoekschop wordt Janssens vastgehouden door Cachera... die ook geel krijgt. Uh, of is het een andere speler die geel krijgt wegens protesteren? Hoe dan ook, het is een strafschop voor MVV. En dat betekent de kans om op 0-1 te komen. Op een 1-0 voorsprong. Boegeroep vanaf de tribunes. Het is een overtreding gezien door Bax. Het is wel degelijk vasthouden van Janssen, of van Cachera tegen Janssen. Die wil koppen. En uiteindelijk gaat die bal dus op de stip. Makali, de huurling van Arsenal... Die staat achter de bal voor MVV. Op de lijn. Kotarski, de Kroatische doelman van jong Ajax. Makali komt met zijn aanloop en hij scoort. 0-1 is de tussenstand op de toekomst. En dat betekent tegenslag voor jong Ajax. Dat zo graag kampioen wil worden. Maar weet dat Fortuna met 1-0 voor staat. En jong Ajax nu met 1-0 achter. Sombere blik op het gezicht van Michael Reiziger, de trainer. Want het is een Makali die MVV op 1-0 schiet uit de strafschop. Meteen maar even horen wat dat doet in Sittard, Arman. Ja, geweldig om te zien. Echt naast met mensen die uit de stoel springen en beginnen te juichen. Spontaan. En mensen hebben het hier direct door. Bijna nog eerder dat die bal erin zit. Dat vind ik toch heel knap. Uh, ja, dat kwam hier echt heel snel binnen. En Fortuna heel dichtbij. Een titel. En dan zou dat wel een hele historische dag worden, zegt dit. De tweede titel zou het zijn in de eerste divisie vorige keer dat het gebeurde, was in 1995. Dit zou dus een tweede keer kunnen zijn. Oh, die, die blik op die mensen hier op de tribune. Blik op de gezichten. Prachtig, de spanning, de hoop. Ze willen juichen, maar het kan nog niet. Het is nog even afwachten. Maar je merkte ook wel, na die goals in uh, Dordrecht... dat dat ook doorkwam hier op de tribunes. Het was opeens veel meer geroezemoes wat je om je heen hoorde. En je ziet ook bij de spelers dat de spanning er toch een beetje op komt nu. Want vooral na die goal van... Uh, Stokkers valt Fortuna helemaal niet meer zo aan als ze wel deed het begint. Terwijl PSV nu twee keer wisselt. TS komt erin voor Obispo. En Lonwijk komt erin voor Rigo. Dat zijn dus de twee grote PSV-talenten die er eigenlijk uit worden gehaald nu door trainer Dennis Haar. Betekent niet dat PSV hier veel beter door wordt van deze twee wissels. 65 minuten gespeeld. 1-0 is het in Sittard. Voor Fortuna tegen jong PSV. Ook in dit stadion overigens, hoor ik nu achter mij mensen die beginnen te roepen. Helemaal niks in Amsterdam. Ja, dat is logisch. Want ook Jong Ajax gaat geen kampioen worden op deze manier. En dat vinden mensen ook. in Sittard ontzettend leuk. Nog een extra feestje dat gevierd wordt. Als ze nog goed meedoen dan uh, overtuigen ze misschien ook wel de 20, 30 PSV supporters... in het komen mee te gaan zingen met dat liedje. Want daar kunnen ze zich denk ik ook wel in vinden. PSV heeft achter in de bal. Zolang het die 1-0 blijft, blijft het toch ook wel spanning omdat de NEC dus nu voor staat. En wie weet wat er daar nog kan gebeuren. Drie goals in korte tijd. En Fortuna echt niet meer zo goed als het wel was in het eerste uur. Ze zijn gespannen. Het heeft een uur geduurd. Maar die spanning is nu wel op de benen geslagen. Daar komt PSV weer. Grote kans was er voor Dante Rigo. Vanaf de rechterkant van het veld. Nog in het 16 meter. wie schoot hij de bal hard in het zijnet. Eerste kans voor PSV in deze wedstrijd. En wie weet volgen er nog wel een paar PSV. Dat nu aan de linkerkant in de aanval is. Maar deze... Paas levert niet zoveel op van Justin Lonwijk. De invaller gaat in de voeten van doelman Ezer van Fortuna. 24 minuten nog scheiden Fortuna van de titel en van de eredivisie. Het is één 1-0 voor tegen PSV. Ja, en die lichte nervositeit in Sittard is dan omdat als jong PSV scoort... NEC met 5-2 er is. Maar goed, het is pas 3-2, Frank. Ja, zo is het. Dus Ze moeten er eerst nog twee bijvallen. Ja. NEC is wel daarnaar op zoek. Maar dat doen ze niet heel erg goed. Want voor ons was het niet goed. Die twee schoten van Asjabar brachten ineens een soort van leven in de brouwerij. Maar ze hebben bij NEC een jongeloper, Groeneveld, aan de linkerkant in de aanval. Dat is een hele goede voetballer. Die geeft de hele avond al absoluut niet thuis. En we gaan eerst even in Amsterdam Jan kijken. Jan Vincent. Jan Vincent. Doelpunt Jong-Ajax. De toekomst ontploft. En hoe klein het stadion ook is, het uh, is wel een groot gejuich hier. Want uh, Kai Sierhuis, de invaller, schiet de 1-1 binnen op aangeven van Cachera. Hij staat nou koud twee minuten in het veld, die Sierhuis. En weer doet hij het als invaller. Het is echt een super sub aan de kant van uh, Jong-Ajax. Hij maakte er al 13. Dit was doelpunt nummer 14 voor uh, Kai Sierhuis. En op dit moment heeft Jong-Ajax weer één doelpunt nodig om in ieder geval kampioen te worden. Maar het staat voorlopig 1-1 bij Jong Ajax Frank 65 minuten onderweg in Dordrecht bij Dordrecht. NEC 2-3 is de tussenstand. Dordrecht gokt puur op de omschakeling. Heeft daarvoor zijn spits gewisseld. Seintje daarvoor in de plaats gebracht. Die is veel sneller dan degene die er stond. Arias. En dus kan in alle ballen gewoon nu hard naar voren toe geschoten worden. En dan kunnen drie, drie pijlsnelle spitsen die er nu in staan... erachteraan hollen. Mamoudov heeft al een hele goede kans gehad. Op 3-3 raakte de bovenkant van de lat. En NEC intussen is aan het borduren, aan het breien... aan het zoeken naar het... E een momentje dat ze weer vrij voor de keeper kunnen komen... om eens de, een doelpoging te wagen. Dat is alweer eventjes geleden. Een schot uit de tweede lijn, dat al twee keer succesvol was van Asjabar. met een derde keur bepaald niet succesvol. Daar gaat hij weer, 1 tegen één. Bal naar de buitenkant in de richting van rechts. Daar moet dan de bal uiteindelijk voor gaan komen. Kadioglu achterlijntje halen, strafschopprobiet binnen. Eerst het duel winnen. Dat wint hij dan niet, moet hij die bal binnen zien te houden... om de aanval in ieder geval op tempo te houden. Dat lukt hem dan. En dan Heinlot met een voorzet richting de penaltijd. Die stip. Daar wordt hij weggewerkt door Breedijk. Kadioglu zit dan mis. En dan kan er weer zo'n omschakelmomentje komen van Dordrecht. Daar gaan ze weer. Mamoudov over de linkerkant van het veld. En uh, hij is pijlsnel. Dijkstra is ook snel. Moet hem vasthouden. Als dat uiteindelijk een overtreding wordt. Ja, het wordt geen rode kaart, maar een gele kaart. Absoluut verdiend. Want er liepen nog verdedigers naast. Onder andere Golla was daar nog. Maar er is een vrije trap voor Dordrecht. En dit is niet waar NEC op zitten wachten. Ze moeten kansen krijgen. Niet kansen gaan weggeven. In de laatste, nou ja, dik 20 minuten van deze de wedstrijd moet NRC er namelijk nog minimaal twee bijmaken. En dan bidden dat jonge PSV nog zin heeft. De slotzet, de vijfde tussen Alterno en Sliedrecht. Maarten. Die gaat door aan de 15 punten. Voorsprong is er voor Alterno met 10 tegen 6. En een nieuwe service voor Alterno. Het was meteen de voorsprong voor de Apeldoornse ploeg in deze set. Maar dankzij goede service serie van Oosterlaken kwam Sliedrecht weer terug... Maar nu ja, heb je weer zo'n goede service serie aan de andere kant van Kirsten Wessels. Die heeft dat al eerder laten zien ook in deze wedstrijd namens Alterno. En is het ineens weer 11-6. En zo gaat het dus via goede services alle kanten op. Aanval nu voor Sliedrecht Sport. Hard geslagen door Lynn Thijssen. En daarmee het punt binnengehaald. 11-7. En zo moet Sliedrecht nu de drukken weer op gaan leggen om weer terug te komen. En komen ook weer wat wissels terug in de ploeg. Dat betekent op dit moment ook Van Rooyen weer terug binnen de lijnen. Die hebben we toch al een tijdje niet meer gezien. Kan goed serveren. Kan. Ook met heel veel power aanvallen. Maar ja, op een gegeven moment had Alterno dat een beetje door. En wisten ze daar de rem op te zetten. En dat doen ze nu een beetje met Este Hullegie. Die het wat moeilijker heeft weer in deze set. Inmiddels 11-7 dus. En staat Van Rooijen klaar om te serveren. En ik hoor dat we naar Jan Vincent gaan in Amsterdam. Want het is 2-1. Twee... 1 voor Jong Ajax. Alle spelers duiken bovenop Matteo Cacciera. Want die schiet de 2-1 binnen onder de doelman door. Het is sinds het doelpunt van de 1-1 van Sierhuis. Eén richtingsverkeer. Het is meteen op jacht naar de 2-1 voorsprong. En die komt er dan ook via Matteo Cacciera. Doelpunt nummer 18 voor hem. En het feest is enorm groot hier op de toekomst. Want bij deze stand, de 2-1 voorsprong... dan wordt Jong Ajax kampioen van de eerste divisie moest daardoor een sit-out Armand maakt voor de promotie voor ons nog niks uit. Ja, het is een hele kleine smet zou het zijn op de feestvreugde. Maar er wordt niet eens gereageerd. Ja, een paar mensen op de perstribune die slaan boos op hun bureau voor zich. Die vinden het wat minder leuk, maar ja... Het, is echt, het gaat hier vooral om de promotie. Het zou een extraatje zijn als het lukt voor Fortuna. Maar ze houden zich nu vooral bezig met deze wedstrijd. Want je hebt toch niet het gevoel dat ze het kunnen controleren en het uit kunnen spelen. Fortuna Sittard. Daar hebben ze natuurlijk ook de ervaring niet voor. 1-0 is het voor Fortuna. Doelpunt van Vin Stokkers. Mooie kopbal. Besist van op aangeven van Cantwell. De Brit, hij geblesseerd uitgevallen. Ging op een brancard naar de kant. Dat is ook vervelend voor hem. En voor Fortuna was hij een van de betere deze wedstrijd bij Fortuna. Maar hij kan niet verder. Dus Stefan Askowski voor hem in de ploeg. Nu Fortuna. Met Semedo. Bal gaat naar de linkerkant. Naar Askowski. Die kijkt even. Kan hij er langs? Nee, geeft hem binnen door op Semedo. Terug naar Askowski. Goede avond van Fortuna. Dan loopt de spaak. En kan Londenwijk. Een van die verdedigers bij PSV. Die is ingevallen. Uitverdedigen. Bal wordt naar voren getrapt. Naar een andere invaller bij PSV. Joey Konings is net in de ploeg gekomen. Hij krijgt de bal met een mazzeltje bij Lauzen. Die spits. Konings blijft in de spits staan. Lauzen probeert de bal voor te geven. Maar Dammers. We het er goed en de bal over de zijlijn. Ingooi voor PSV. Dat heeft dus een kans gehad via de inmiddels gewisselde Rigo. Bal werd in het zijnet geschoten. Maar Fortuna is de controle kwijt over de wedstrijd. En PSV bemoeit zich er wat meer mee dan in het begin toen ze werden overlopen. Fortuna had het toen moeten afmaken. Dat hebben ze niet gedaan. En daardoor kan PSV nog gewoon een gelijkmaker maken. Nu bijvoorbeeld aan de linkerkant van het veld. Voorzet. Waar komt hij terecht? Helemaal aan de rechterkant. Rechterpunt 16 meter gebied bij Rietsmaier. Die geeft hem dan naar Lausen. Bal is te hard. En zo kan er verdedigd worden door Pinto. Schiet de bal maar weer naar voren richting Semedo via Vidigal. Probeert Fortuna de bal in de ploeg te houden. Dat lukt. Dit is goed geopend door Lars Hutten. Maar daar wordt de bal dan ook weer gelijk verspeeld door uh, Askowski En neemt PSV weer over 18 minuten nog voor de fans hier. En dat kan het niet snel genoeg voorbij zijn. Want met 1-0 is Fortuna gewoon verzekerd van divisie voetbal Voor het eerst sinds 2002. Want in dat jaar degradeerde de ploeg. En de ploeg die uh, dat Fortuna aandeed, dat was toen Feyenoord. Na die wedstrijd was Fortuna officieel gedegradeerd. De coach van Feyenoord toen, om het allemaal nog wat pijnlijker te maken. Extra zout in de wonden strooien. Dat was Bert van Marwijk natuurlijk. Een imposant verleden hier in Sittard bij Fortuna. Van Bommel heb ik gezien op de tribune. Van Marwijk zelf zal er ongetwijfeld ook wel zijn. 17 minuten nog. En Fortuna staat nog altijd voor met 1-0 tegen Jong PSV. NEC staat ook voor. Is op jacht naar de vierde en de vijfde. Frank ja, want die moeten ze maken. En dan hopen dat Jong PSV er nog in slaagt om een doelpunt te maken. Zonder dat Fortuna dat ook nog doet. En dan is NEC toch echt de lachende nou ja, derde, zou je bijna kunnen zeggen. Maar voorlopig is dat nog helemaal niet zo. Geen enkel lachend gezicht uit Nijmegen. Ook het uitvak is stil. Een soort gespannen afwachting. Zeker nu ook even. Want er is een blessurebehandeling voor de aanvoerder. Hamer die is het in zijn hemstring geschoten. En dus ligt het spel hier even stil. We zijn sowieso al wat later begonnen. Dus deze wedstrijd zal ook ietsje later eindigen dan op de andere velden. 3-2 staat het voor NEC in Dordrecht. Maarten bij het volleybal. 15-10 is het in de vijfde set. in het voordeel van Alterno en de Meenhal in Apeldoorn juicht. Want er is een, uh, ja, het kampioenschap is nog niet bijna beslist. De stand is gewoon gelijk getrokken door de thuisploeg Alterno hier. in een hele knappe wedstrijd waarin favoriet Sliedrecht op de knieën werd gebracht. Het uh, werd nog even moeilijk in de vierde set. Maar uiteindelijk was de overtuiging weer terug in set nummer vijf. En dan kijk ik even naar uh, al die dames in het groen. Die hier toch die overwinning hebben binnengehaald uh, zeg. En nu handjes aan het schudden aan het net met voorop. Kati Bonsen, die weer werd teruggehaald. En dacht van, ach ja, ik speel nog een paar wedstrijden in dat eerste team. In die kampioenspool. Daar kwam ineens nog een finale serie bij. En die finale serie gaat nu nog langer duren. Want het is spannend. Het is 1-1 in die finale serie. Volgende week wedstrijd nummer 3 in Sliedrecht. Maar de stand dus gelijk. En de finale is spannender dan iedereen gedacht had. En over spanning gesproken. We gaan het laatste kwartier in. Van onder andere Fortuna tegen Jong PSV. Arman het is toch een beetje zo'n 2007 gevoel hoor, dat ik hier ja. heb. 1-0 voor Fortuna. Ontknoping toen van de eredivisie. Belangen toen misschien vele malen groter. Dat is absoluut waar. Maar je ziet hier in het stadion dat iedereen. niet alleen bezig is met deze wedstrijd, maar ook met die andere twee. Overal schermpjes, oortjes in. Mensen die op laptops, op tablets naar die wedstrijd in uh, Dordrecht en in Amsterdam aan het kijken zijn. Dat maakt het wel een hele leuke en spannende ontknoping. Hier Fortuna is ook en vooral bezig met zichzelf natuurlijk. Laatste kwartier 1-0. Doelpunt van Vin Stokkers, voormalig speler van Sparta kon het daar nooit echt bolwerken. Kon nooit daar echt de eerste spits worden. En ging naar Fortuna, waar hij het goed doet. Waar hij wel onbetwist de eerste en vaste waarde is. In het elftal van de coaches Braga en Hofland. Die het overnamen na het ontslag van Sunday Olice. En zij lijken Fortuna te leiden naar de promotie. En dat zou toch een geweldige stunt zijn. Voor een ploeg waar eigenlijk niemand in de laatste jaren meer rekening mee had gehouden. Want Fortuna, ja, dat was toch ten te dood opgeschreven eigenlijk. Er kwam niemand meer als ze in het nieuws kwamen. Dat was vooral omdat ze weer tegen een faillissement aan aan het aanschurken waren. Maar nu op sportieve gronden krijgen ze de aandacht die ze verdienen. Nu komen ze weer over de linkerkant. Ze komen weer wat meer terug. Lijken de spanning wel weer een beetje te hebben afgeschud in de 77ste minuut. De bal gaat uh, naar Lars Hutten met heel veel ruimte voorzet richting Virigal. Die kan koppen, maar komt hem in de handen van Koopmans. Dezelfde Villigal die stond dit in de basis van bijna de 2-0. Legde hem prima klaar voor Semedo. Maar die maaide volledig over de bal heen. Dat was een uh, opvallende misser. Een hele grote misser ook. Nu een kans voor PSV Konings. En daar moet de doelman aan de bak. Ezer. En die heeft hem ook te pakken. Ja, het is hier nog niet gedaan hoor. Joey Konings. Die nieuwe spits bij PSV. Die hier de kans krijgt. Moeilijke kans. Dat wel. Want de Dammers en Schuurs die kwamen daar nog helpen. Schuurs blokt het schot zelfs nog. Koopmans of Ezer heeft hem in elk geval klemvast. 13 minuten nog te gaan in Sittard. Fortuna nog altijd de beste papieren. Er moet echt nog heel veel gebeuren. Die ontknoping moet wel heel krankzinnig worden. Wil dit nog fout gaan? Maar helemaal zeker, dat zijn ze hier nog absoluut niet. Van die promotie naar de Eredivisie. Die laatste woorden onthouden we even voor het geval... waar inderdaad nog van alles gaat gebeuren. Jong Ajax is op weg naar de titel. Fortuna dus op weg naar promotie. Wat voor sfeer levert dat eigenlijk op Jan Vincent? Want het is voor die spelers van Jong Ajax natuurlijk hartstikke leuk. Voor de club ja, niet eens een troostprijs eigenlijk. Nee, natuurlijk niet. Alleen de supporters die hier met 2100 man sterk naartoe zijn gekomen... zingen en springen alsof ze dus toch echt kampioen gaan worden van de eredivisie. Dat is natuurlijk niet zo. En promotie zit er ook niet in voor Jong Ajax. Maar toch wordt het hier gevierd. Want dat is natuurlijk, het blijft een knappe prestatie om over een heel seizoen lang mee te draaien bovenin. Als Jong Ajax zijn met al die jonge talenten. Af en toe aangevuld met een, natuurlijk met een selectiespeler. Want daar is natuurlijk ook de kritiek op. Al die spelers die maar mogen doen. Ik heb ze even geteld. 42 in totaal hebben er dit seizoen gespeeld voor Jong-Ajax. En daar zitten dan ook namen bij als viergever. Younes, Sim de Jong, Weube, Neres. Allemaal hebben ze ook minuten gemaakt in Jong-Ajax als ze terugkwamen van een blessure of iets dergelijks. Maar nu staan toch echt de talenten allemaal in het veld. En de sfeer is toch ook wel een beetje gespannen hoor. Bij de trainer, Michael Reiziger, die toch al wat nodig heeft meegemaakt als speler. Werd hij kampioen met Ajax. Won hij de Champions League. Maar Barcelona werd hij kampioen. Maar nu als trainer is het toch een een ander kunstje om het voor elkaar te krijgen. Om kampioen te worden. Om de best te zijn over een heel seizoen lang. En op dit moment gaat het goed. Want Jong Ajax staat met 2-1 voor tegen MVV. Dat zich nog niet gewonnen geeft hoor. Die moeten dan wel de play-offs gaan spelen komende dinsdag al. Maar die proberen hier toch nog gewoon 2-2 te maken. Aanval nu via Okita. Okita trekt naar binnen toe. Krijgt hij de bal bij een medespeler? Nee. Daar zit Jong Ajax tussen. En kan er een snelle uitbraak volgen met uh, Nunnely aan de rechterkant. Oh nee, geen controle bij Nunnely. Dus uh, gaat die bal over de zijlijn. Mag Moestafa ingooien. En uh, is het uiteindelijk de ingooi voor MVV. Fias um, Nijs, die opent de bal. Althans, dat is zijn bedoeling. Richting goalpack. Maar de bal is uh, veel te scherp, veel te hard. En komt zo in bezit van uh, de doelman van Ajax, Kotarski. Nog een klein kwartier moet Ajax stand houden om de titel binnen te halen. 2-1 staan ze voor tegen MVV. Hoe dicht is NEC bij de vierde goal al geweest? Hij is Frank? Uh, zojuist was het behoorlijk dichtbij. Van de Pavert net ingevallen. Er is uh, extra troef in de aanval. NEC gaat nu alles of niet spelen. In de laatste twaalf minuten van uh, deze wedstrijd. Officiële speeltijd. Hij kreeg een bal. Beetje schuin voor de goal. En hij probeerde hem uh, op doel te krijgen. Schoot voorlangs. daar gaat weer een bal richting van de Pavert. Hoog door de lucht. En die bal kan rustig teruggewerkt worden. Richting uh, de keeper Jansen. Die daar een beetje tijd loopt te rekken. Hij staat achter. Dus wat heeft dat voor zin? Dat is eigenlijk alleen maar NEC'tje pesten. Dat hij daar uh, een beetje wacht met het oppakken van. De bal uiteindelijk doet hij dat ook. En neemt hij rustig de tijd voor de lange bal naar voren toe. Naar Seintje. Die doet niet eens moeite om achter de bal aan te gaan. Dus heeft Delle hem uiteindelijk. Die schiet hem meteen naar voren toe. Daar kan Van der dan weer meteen aan het werk. Asjabar neemt over. En zo kan NEC dan aan het voetballen komen. Kevin Jansen ook net ingevallen. Hij is een van de drie uh, nog overgebleven verdedigers bij uh, NEC. Op dit moment uh, legt het uh, bal in de breedte. Richting uh, Gola. Golla dan uh, de, de, de diepte zoeken. In de richting van Kadioglu. Geeft eigenlijk ook niet thuis. Golla dan doorgelopen. Kan het duel niet winnen. En dan kan Dordrecht overnemen. Hup, weer een bal achter de verdediging gooien. Seintje er weer achteraan. Maar Della gaat naar de bal toe in plaats van van de bal af. Dus is hier eerder schiet de bal weer hard en hoog naar voren. Het is echt alles of niets. Het is de hele wedstrijd niet goed geweest dat NEC heeft laten zien. Maar het heeft nog twee doelpunten nodig. En daarvoor heeft het nog goed tien minuten om die te maken. Ja, en dus ziet het er nu dan toch wel echt uitzonderlijk goed uit voor Fortuna allemaal. Ja, dit kan bijna niet meer fout gaan, hè? zou je zeggen. Tien minuten nog. Ook die woorden moeten we misschien nog even onthouden, Hendrik. Nee. In de laatste tien minuten mocht er nog iets heel raars gebeuren. Ik blijf voorbehouden maken. Beetje de schade is van de wijs geworden, maar toch. 81ste minuut. 1-0 voor Fortuna. Wissel komt eraan. Vinstokkers wordt naar de kant gehaald. Staande ovatie natuurlijk voor de man die... Uh... De held lijkt te worden van Sittard. De man die Fortuna naar de Eredivisie lijkt te hebben gekopt... met die kopgoal op assist van Wage van Cantwell. Hij gaat naar de kant. Hij neemt zijn tijd ervoor. Hij gaat zo dadelijk worden vervangen door Lazar Kojic. Vin Stokers. Applaus voor hem voor de fans. En een applaus voor de fans. Voor hem. Voor Vin Stokkers. Niet al te best gespeeld vanavond. Zo eerlijk moet je ook staan. Had veel meer dubbel te kunnen maken. In de eerste helft veel kansen gekregen. Maar uiteindelijk ging hij er in de tweede helft dus wel in. Kojic. Voor hem in de ploeg gekomen. Stokkers bedankt nog even iedereen op de bank. Onder wie zijn trainer is Garcia. Hofland. En gaat dan plaatsnemen in de dugout. Om die laatste 10 minuten gespannen af te wachten met zijn ploeggenoten in die bank. 82 minuten zijn inmiddels gespeeld. En de doelman... Van PSV. Luc Koopmans kan de bal weer even oprapen. En zo weer in het spel gaan brengen. Dat heeft hij nu gedaan. Hoeveel haast heeft PSV dan nog? Hoe graag willen ze nog hier een puntje halen? Het promotiefeest verstoren. Dat is natuurlijk ook de vraag. PSV heeft warme banden. Met Fortuna Sittard zouden ze helemaal niet erg vinden. Als Fortuna terugkomt in de Eredivisie. Maar ze zijn natuurlijk vooral bezig met zichzelf. Dat zou je toch wel aannemen in deze wedstrijd. Als ze proberen over de rechterkant in de aanval te gaan. Lukt niet. Vrije trap zelfs voor Fortuna Sittard. Nadat er een overtreding is gemaakt door de rechtsbuiten van PSV. 83 e minuut. Aftellen begonnen in Sittard. Op de andere velden blijft het stil. Gebeurt er weinig. Dus kunnen de mensen zich gewoon bemoeien met deze wedstrijd. Moet je niet achter in de fout gaan zoals Schuurs nu bijna doet. Wordt geholpen door uh, zijn rechtsback Clint Essers. Krijgt Fortuna de bal weer niet bij Kojic en kan Koopmans bovenin het spel brengen voor PSV. PSV dat achterin opbouwt met de bal uh, ingespeeld nu op Jordan Teese. Die is ingevallen, Hij heeft Rigo vervangen. Rigo en Obispo, de twee grootste PSV-talenten, zijn dus naar de kant gehaald. Door de uh, trainer Dennis Haar. PSV komt eigenlijk niet meer tot aanvallen toe. Er was even een moment na die 1-0 van Stokkers dat de ploeg beter was... in de wedstrijd dan Fortuna, maar dat heeft niet zo lang geduurd. Nu blijft de ploeg wel weer... Het meeste bal wil hebben, maar dat gebeurt toch vooral op de eigen helft. Met deze nu wel een opening aan de linkerkant bij uh, Juric-Carolina. De linksback zet de bal voor, weghaalt achterin door Schuurs. Die doet dat goed en die haalt veel weg achterin. Hutte kan in de aanval voor Fortuna. En lijkt de bal te verspelen, maar houdt de bal toch in de ploeg. Bal gaat naar Semedo. Die krijgt de kans op de 2-0. Hij We miste hij niet de minuten. Semedo nu in duel met Carolina. Semedo speelt de bal breed naar uh, die invaller Koic. Koic moet even terug op Essers. En zo speelt Fortuna de bal nu weer rond Schuurs... Zo, die kan ook even een bal op de stropdas leggen. Zeg. Per Schuurs uitstekend gedaan aan de linkerkant. Bij uh, een andere invallen nu, Askowski. Hoe ver kan hij komen? Niet heel ver, maar Fortuna heeft wel nog steeds de bal. Met Vidigal, net buiten het 16-meter-gebied. Linkerkant. En een vervelend duel daar. Tussen Askowski en de rechtsback van PSV van Vlerken. Die spelers moeten even opgeland worden. Zeven minuten nog. Iets minder zelfs officieel. Zes in Sittard en nog steeds die 1-0-voorsprong voor Fortuna. Slotfases begonnen. Als het overal blijft zoals het nu is, dan komen er zo dadelijk twee feestjes. Eentje bij Fortuna voor de promotie. Eentje bij Jong Ajax voor het kampioenschap. En NEC zal dan na competitie moeten gaan spelen. Jong Ajax tegen MVV, Jan Vincent. 7 minuten nog officieel te gaan. Het spel ligt hier even stil. Want Pieter Nijs, aanvoerder van MVV, ligt op de grond. Ligt op het gras onderuit gelopen. Uiteindelijk wordt hij overeind geholpen door scheidsrechter Baks. En kunnen we zo dadelijk verder gaan met de vrije trap. Maar die stond er voor Ajax op de middenlijn. Spanning neemt ook hier wel toe. Je ziet ook de reserves. Die, zoals Mazraoui die inmiddels deel uitmaakt van de A-selectie van Ajax. Maar toch ook een groot deel van het seizoen bij Jong Ajax heeft gespeeld. Die werd zojuist even in beeld gebracht bij de televisieregistratie. En je ziet toch ook de spanning bij hem, want hij maakte echt wel deel uit van dit team en hoopt natuurlijk dat zijn ploeggenoten deze 2-1 voorsprong die ze hebben tegen MVV over de streep gaan trekken. Het wachten is tot Pieter Nijs helemaal buiten de lijnen is, want hij werd natuurlijk even geholpen door de fysiotherapeut van MVV, dus moet hij even naar de kant toe en dan kan die vrije trap genomen worden. Doekie en Bergsma staan bij die bal, het is uiteindelijk Doekie die de bal naar Bergsma toespeelt. De centrale verdedigers van Ajax die gunnen elkaar de bal. MVV zal nu moeten komen, maar dat doen ze niet, ze terug op eigen helft. En dan schuift Ajax de bal gewoon naar achterin rond. Nu wordt de Johnson gezocht. Want uh, uiteindelijk ja, gaan ze nou op zoek misschien wel naar de 3-1. Of uh, willen ze die 2-1 voorsprong verdedigen? Het zijn altijd van die momenten, van die keuzes. Wat ga je doen als Jong uh, Ajax zijn? Het is nu een aanval. Bal is in het strafschopgebied bij Kai Sierhuis. Wordt onderuit gelopen. Willen mensen hier weer een strafschop zien voor Jong Ajax. Maar waar hij aan de andere kant wel op de stip ging in deze wedstrijd, uh, gebeurt het aan de andere kant niet. Wel diverse situaties gehad. Maar Jong uh, Ajax krijgt voorlopig geen strafschop. Het balbezit is nog wel altijd voor de ploeg uit Amsterdam. Met Leon Bersma. Die geeft een mooie steekpaas voor Johnson. Maar het wordt doorzien door Jansens vleugelverdedigers van MVV. Vijf minuten nog voor Jong Ajax. Het staat met 2-1 voor tegen MVV. Dat betekent ook nog een minuut of vijf in Sittard, allemaal. Ja, en PSV komt nu weer in de aanval. Schot van richting veranderd. En daar is Zer. Die ligt in de goede hoek en heeft hem te pakken. En nu maar blijven liggen, jongen. Dat is wat hij doet. Die 25-jarige doelman. Schot van uh, Matthias Ferret, 20-jarige Belg van PSV. Terwijl uh, ik zie dat wel inmiddels ook weer terug is op het veld. Niet om mee te doen, want uh, die is echt ernstig aangeslagen. Die komt op krukken uit de katakombe weer terug. Om zo dadelijk het feest te vieren met zijn ploeggenoten. Ik zou niet al te uitbundig doen, want ik weet niet hoe vervelend die blessure straks is. Maar hij loopt dus op krukken. En hij is er in elk geval wel weer bij. Nu ingooi voor Fortuna. 87 e minuut zit er bijna op. 1-0 de tussenstand in Sittard. Doe het van Fins En na een fase van vertwijfeling een fase van angst. Gecombineerd met hoop. Is het nu nog vooral weer hoop. En die hoop wordt bijna een zekerheidje. Want ze weten hier bijna dat het zover is. De promotie gaat gevierd worden in Sittard. Komt er nog een bekroning in de vorm van een 2-0. Via die Invaller Koic aan de rechterkant in duel met Carolina. Hij krijgt een hoekschop. Dat is het maximaal haalbaar. Of is het zelfs een ingooi? Bo Koic die dus in de ploeg is gekomen voor stokkers. Even een nieuwe aanvallende impuls erin. En gewoon proberen dit vast te houden. Dat is wat Fortuna moet doen. Ze gaat natuurlijk niet jagen op de 2-0. Het is gewoon volhouden 1-0 volhouden. Frank Nieuws uit Dordrecht. 3-3, hier is het klaar. NEC gaat het zeker niet doen. Dus voor Fortuna is het wel geregeld. Die gaan rechtstreeks promoveren naar de eredivisie. Kalkan, de beste man aan de kant van Dordrecht. Zeker voorrust ook. Beloont zichzelf nu met weer een doelpunt. Hij maakt twee van de drie goals voor Dordrecht. En NEC zo naastig op zoek naar nog twee treffers. Maar het komt niet of nauwelijks tot serieuze kansen. Heeft nu nog, nou ja, wat is het? Vijf minuten om drie doelpunten. Te maken, dan moet er een klein wereldwonder gaan gebeuren en dat zie ik hier vandaag zeker gezien in het spel van NEC niet meer gebeuren. NEC gaat het niet doen vandaag en wij gaan kijken naar in Sittard. Ja, het gaat hier als een lopend vuurtje hoor, die 3-3. Want eerst nog even niet iedereen die het door had. Maar toen begonnen de mensen voor me ook drie vingers de lucht in te steken naar uh, vrienden aan de andere kant. 3-3 zag je overal. En toen barstte er weer een morgen los. En nu weten ze het inderdaad wel zeker hier. Dat de promotie een feit is. 3-3 daar, 1-0 hier voor Fortuna Citroët. Ze doen het op eigen kracht. Een titel gaat er hoogstwaarschijnlijk niet komen. Maar het is er te doen natuurlijk om de promotie. En die promotie die gaat te komen. Iedereen staat al klaar in die dugout in de 89e minuut. Alle fotografen, alle camera's hebben zich ook al gemeld. Voor de dugout het hoofd van Kevin Hofland wordt gezocht. Dat is de meest aansprekende figuur natuurlijk. Het gezicht van Fortuna Sittard die gevolgd wordt. Alle fotocamera's op hem gericht. En Hofland die staat voor zijn dugout te kijken. Nog gespannen hoor, dat gezicht van Kevin Hofland. Er komt nog een laatste wissel bij Fortuna Marco ospitalieri, Schitterende naam. Gaat daar in de ploeg gekomen voor Michael Pinto. Die twee hebben zich hebben een beetje afgewisseld die linksbackpositie de afgelopen wedstrijden. Elke seconde is er één, zal Hofland denken. En die probeert hij nu natuurlijk wel te pakken. Eén minuut nog officieel te gaan. En dan mag het feest echt beginnen in Zittad. Maar dat is eigenlijk al lang en breed begonnen. Eigenlijk sinds de goal al van Vin Stokkers. En natuurlijk neemt Pinto nu heel veel tijd om naar de kant te gaan. Eigenlijk is het niet eens meer nodig met die 3-3 op het andere veld. Maar Hofland neemt het zeker voor het onzekere. En haalt nog een speler naar de kant. Misschien ook nog wel om Hospitalieri even wat speelminuten te gunnen. <coughs> Sorry. En Hospitalieri die staat nu binnen de lijnen. Krijgt nog een mooie knuffel. Van Pinto en rent dan naar de andere kant van het veld. De rechterkant waar de ingooi zo dadelijk genomen mag worden. 90 minuten officieel verstreken. Hoeveel extra tijd komt er nog bij? Of laat het Jans het hierbij? Nee, natuurlijk niet. Want je weet niet wat er kan gebeuren in 3-4 minuten. Er komt extra tijd bij. En dat zijn 3 minuten in totaal. Drie minuten nog scheiden. Fortuna Sittard van de Eredivisie PSV is nog eens in de avond. Aan de rechterkant van het veld. Hutte neemt over voor Fortuna. Stuurt Virigal weg. Senedo komt ook op stoma. Aan de rechterkant. Vidigal gaat neer. Wordt onderuit gehaald. Door Carolina. En die krijgt nog een gele kaart van Ed Jansen. En er komt dus nog een vrije trap ook. Voor Fortuna Sittard. De meter 7-8 buiten het 16-meter gebied. Mark van Bommel zie ik gebroedelijk naast de groot aandeelhouder zitten op de tribune. dan Gun. Wat een succesverhaal toch ook voor die eigenaar. Aandeelhouders. Mensen die veel kapitaal in clubs steken. Daar wordt toch altijd wat argwanend naar gekeken in Nederland. Vaak terecht. Maar deze Gun heeft het gewoon keurig gedaan. heeft het geld geïnvesteerd wat hij ook beloofde. Heeft. Ruim anderhalf in de ploeg gestoken. En heeft het met beleid gedaan. Er zijn natuurlijk nog steeds vraagtekens om zijn persoon. Blijft een beetje een schimmig figuur. Maar hij zal voor fans hier in Sittard een held voor het leven zijn. Want hij zorgt ervoor met het geld dat hij in de club heeft geïnvesteerd. Waarmee hij Fortuna schulden vrij maakte. Waardoor hij ook ruimte bood om te investeren. Dat Fortuna de kans kreeg om te bouwen aan een ploeg die in de divisie waardig is. Dat is deze ploeg misschien nog niet helemaal. Maar wel waardig genoeg om te promoveren. Vrije trap genomen nu door Fortuna. Schot van Schuurs. mist de goal. De rebound van Sadiki raakt de bovenkant van de lat. Dat is nog een aardige kans voor Fortuna. Hofland kijkt inmiddels al op zijn horloge. Is het al tijd? Nee, het is nog geen tijd. Nog anderhalve minuut over van die extra tijd. Fortuna degradeerde 16 jaar geleden. Officieel toen het verloor van Feyenoord. Gecoacht door Bert van Marwijk. En vandaag is het een historische dag. Voor deze mooie traditierijke voetbalclub. Want op zaterdag 28 april... Gaat Fortuna terugkeren in de eredivisie. Op dit moment zijn er gewoon drie clubs uit Limburg in de eredivisie. VVV is al zeker nog een jaar eredivisie. Fortuna en misschien ook nog wel Roda. En Limburg leeft dus weer. Voetbal in de provincie Limburg doet het opeens weer uitstekend. Nog een minuut is er over van die drie minuten extra tijd. De reserve spelers vragen al aan het Jansen. Wanneer fluit je nou af? Nog niet. Het Jansen doet het volgens het boekje. Drie minuten zijn drie minuten. Er wordt heel veel opgeroepen hier om alsjeblieft niet het veld op te komen rennen. Maar ik vrees dat dat aan Dovermans oren gericht is. Want die fans zullen dat ongetwijfeld wel willen doen. Gaan straks zien of ze dat ook gaan doen. Nog 40 seconden. Jansen geeft nog steeds geen krimp, Nog geen teken dat hij af wil fluiten. PSV is nog eens in de aanval. Bal gaat naar de linkerkant van het veld. Naar Lausen, Vrije traf voor Fortuna. Ja, die mensen horen hier een fluitje en denken het is al klaar. Dat is nog niet zo. Er rennen er een paar van uh, de reservespelers al bijna het veld in. Die moeten weer even terug worden. Teruggemaand. Zelfs door stewards. Dit is prachtig om te zien. De vreugde bij die mensen in zit er. 12.000 man sterk. En nu mogen ze echt losgaan. Want Ed Jansen heeft gefloten voor het laatst. Daar komt het bier. Vanaf de tribunes gegooid. op alles en iedereen. Een Hofland viert feest in de dugout samen met zijn... Uh, Mede-trainer Claudio Braga. Wat een succes voor Fortuna Sittard. Dat terug is in de Eredivisie. Ze winnen hier met 1 tegen 0. Dik verdiend door het doelpunt van Finn Stokkers. En de mensen gaan helemaal uit hun dak. Zo lang... Alleen maar negatieve aandacht voor Fortuna. Zo lang konden de fans hier niet trots zijn op hun ploeg. Maar nu kunnen ze weer trots zijn. Meer dan trots. Dit is prachtig voor de hele stad. En voor de trouwe fans natuurlijk vooral. Want zij eindelijk weer hebben zij een reden om feest te vieren. Fortuna Sittard. 16 jaar na dato. Terug in de eredivisie. Zij promoveren niet als de kampioen van de eerste divisie. Maar als de nummer 2. Maar het belangrijkste is dat ze terug zijn in de eredivisie. Het zou nog kunnen, Amman, want er wordt nog gespeeld in Amsterdam... en de voorsprong is nipt voor jonge Ajax, Jan Vincent. Ja, 2-1 is de voorsprong tegen MVV. De blessuretijd loopt. Drie minuten extra komen erbij. En daar zijn er al twee van verstreken. Misschien zelfs al wel bijna drie. Smekend kijken de spelers van Ajax naar scheidsrechter. Bax fluit nou af. De spelers, de reservespelers van Ajax staan klaar. Van Jong Ajax om het veld te bestormen als er voor de laatste gefloten wordt. Want met die 2-1 overwinning. Als die, aanstaan, die aanstaande is. Zou Jong Ajax kampioen worden van de eerste divisie. Christian Bax, de scheidsrechter, kijkt nogmaals op zijn horloge. Maar hij fluit voorlopig niet af. Hoe graag de mensen... In Amsterdam ook willen, dus kan MVV nog een keer komen. Lange uittrap van de doelman. Verriers gaat over naar Makali heen en dan is het afgelopen. En wordt het veld bestormd door alle spelers en de reserve spelers van Ajax. En wordt het feest ook gevierd bij Michael Reiziger en Winston Boga, de, de trainers van jonge Ajax. Want zij flikken het. Zij doen het in hun eerste jaar als uh, trainersduo van jonge Ajax. Grijpen zij de titel. Het is het vijfde jaar dat jonge Ajax meedoet aan de Jupiler League. Ze werden 14e, 12e, 9e vorig jaar tweede en de stijgende lijn wordt doorgezet. Want dit jaar is Jong Ajax kampioen van de eerste divisie. En we gaan nog even naar Dordrecht. Want daar wordt dan nog gespeeld tussen Dordrecht en NEC. Frank. Ja, nog half minuutje denk ik. Extra tijd zitten we in. 3-3 is de stand op dit moment. NEC heeft het vandaag dus helemaal niet kunnen laten zien. 3-2 voorgekomen nog naar Een 2-0 achterstand. En dan is het ook hier gedaan. NEC is veroordeeld tot de na-competitie. Leiden halverwege de competitie nog met ruime voorsprong. Maar heeft die ruime voorsprong helemaal zelf weggegeven. En moet zich nu nog gaan opladen voor de na -competitie. Om toch nog na één jaar weer terug te keren in de eredivisie. Voorlopig missie mislukt. Jong Ajax tegen MVV werd 2-1. Jong Ajax dus kampioen. Fortuna, jong PSV, werd 1-0. Fortuna promoveert en Dordrecht NEC 3-3. Waardoor NEC blijft steken ook op de derde plaats. Ja, Kevin Hofland deed het, uh, Arman. Hij brengt Fortuna terug. Heb je hem al gezien? Hoe is het met hem? Ja, mooi. Uh, echt mooi. zo'n mooie, mooie glimlach op het gezicht van Kevin Hofland... Een combinatie eigenlijk van opluchting en blijdschap. En trots ook wel, want hij heeft het toch maar mooi geflikt door. Een heel moeilijk jaar natuurlijk. Waarin er ook weer van alles gebeurde. Een paar maanden geleden nog gewoon rechtszaken. Tussen een ontslagen trainer en de club zelf. Maar ja, dat is allemaal vergeten. Ik weet niet of het allemaal vergeven is ook. Maar het gaat vooral natuurlijk om de promotie. Die veldbestorming, die is voor Tuna bespaard gebleven. En de boetes die daarmee gepaard zouden gaan. Want iedereen blijft keurig zitten. Of vooral staan op zijn plekje in het stadion. Er komt hier wel een soort van hulmiging. Natuurlijk niet vanwege het kampioenschap, maar wel vanwege de promotie van deze club. En als Fortuna dit volgend seizoen vast weet te houden... zoveel mensen in dit stadion, dan is het natuurlijk een verrijking... in alle opzichten voor de Eredivisie. Er staat hier een prachtig stadion waar 12.000 mensen ruim in kunnen. Er is een accommodatie, er zijn faciliteiten, het geld is er misschien wat minder. Maar ja, met de rijke investeerder kan er van alles gebeuren. Wie weet wat voor spelers er nog komen. Over de invulling van de technische stap is ook nog veel onduidelijkheid volgend seizoen. Maar dat is allemaal voor later zorg. Het is nu... Een dag voor feestvieren en dat is wat sinds Sittard aan het doen zijn. Het feest is groot en het feest is meest slepend. De spelers maken de iedere ronde via het feest met de supporters... die massaal dus op deze wedstrijd zijn afgekomen... en de ploeg optimaal hebben ondersteund. Het ging moeizaam in het laatste half uur, maar ze winnen natuurlijk wel dik verdiend. En we gaan denk ik ook nog even sfeerproeven. Edwin, bij jou, waar sta je? Ja, ik sta inderdaad ook wel op die tribune waar de supporters allemaal gek worden. En je ziet heel veel mensen echt met hun clubhart... Met tranen in hun ogen en deze meneer, ja, die ging helemaal uit zijn dak. Ja, zeker. Dat is uh, na 95, dat is bijna 23 jaar geleden. Ik ben zelf nog in 85 in Everton geweest. was toen het hoogtepunt van Fortuna. Maar dit is net de mooiste, mooiste dag van mijn leven. Ja, de mooiste dag van uw leven zelfs. Ik ben 40 jaar getrouwd, maar dit is de mooiste dag van mijn leven. Ja, hoe komt het? Ja, U heeft ook met traande ogen, hè? Ja, zeker. <laughs> dat zal wel moeten. Ik kan het niet meer droog houden. Wat is het nou toch, die liefde voor die club? Ja, Fortuna, dat is ja, een clubje. Dat gaat door hard en neer. Dat, ja, dat blijft, dat blijft. We hebben zo slagje staan. We hebben met ze, voor 733 toeschouwers gespeeld. En toch zijn de mensen blijven komen. Dat heb je gezien afgelopen zondag, of vrijdag in Utrecht. We gaan met 1200 man naar Utrechtje. Fortuna dat leeft en dat, dat blijft leven. Zijn er, dat misschien, ja, zijn er misschien ook die tegenslagen die dan ja, er toch voor zorgen dat je zo onvoorwaardelijk van die club blijft houden? Ja. Ik, denk, ik denk dat het dat is. Door, door de grote tegenslagen. Zeker ook met financiën ja, zijn we van die club blijven houden. Ja. En zegt u nou eens eerlijk, had u dit zien aankomen, dit succes? Ik had het eerlijk gezegd niet zien aankomen. Zeker toen we vier wedstrijden op, op een rij niet, niet, niet wonnen. Toen Odyssey werd ontslagen. Sorry voor Odyssey, hij heeft er ook aan meegewerkt, dat wil ik ook zeggen. Maar toen verloren we vier wedstrijden. Ik denk, nou is het afgelopen. Maar we zijn geweldig teruggekomen met die twee nieuwe trainers. Prima. Uh, misschien moet u nog even met uw vrouw gaan praten... want uh, nee. de mooiste dag van uw leven, dat kan natuurlijk niet, hè? Ik zal het zeggen, bedankt. Ja. Hey, uh, nog een handig groeten. Ja. ja, wat is het verband tussen 40 jaar getrouwd zijn... en dit als de mooiste dag van je leven bestempelen? We zullen het nooit weten, waarschijnlijk. Jan Vincent, in Amsterdam op de toekomst. Wat voor soort feestje zie jij? Nou, ik sta hier op het veld tussen de supporters die ook massaal het veld op zijn gekomen... en de juichende, dansende, springende, zingende spelers van Ajax. Ik zou zeggen, luister even mee. Ja, het is een ongelofelijk uh, feest. Er hangt dus geen promotie voor uh, jonge Ajax aan vast. Maar uh, ze worden wel kampioen op een uh, manier die ze hier uh, aanspreekt. Ze hebben heel veel wedstrijden gewonnen. Hebben goed gespeeld uh, dit seizoen. En uh, gaan ook uiteindelijk dus met de titel aan de haal. Ik loop even naar de aanvoerder, Leon Bersma. Aanvoerder Leon Bersma. Goedenavond Leon. Gefeliciteerd. Ja, dank je wel. Echte uh, ontlading. Geweldig. De werelds, ja. Geen woorden voor. Ja, hoe is het om dit als aanvoerder mee te mogen maken? Ja, ik ben zo ongelooflijk trots op deze jongens. Uh, dat is niet normaal. En uh, het begon verschrikkelijk met Nouri. Deze is ook voor hem. Maar sportief, uh, geweldig jaar. Echt waar. Ja, want uh, die kampioenswedstrijd. Even naar uh, terug naar. Nou, hoe, hoe was het vanavond? Nou ja... Eerste helft, dat was gewoon moeilijk. Zij zakte helemaal in en uh, we kregen wel wat kansjes. En uh, zij waren niet heel gevaarlijk, maar 0-0. Je ziet toch een beetje angst in de ploeg met uh, ballen die normaal wel goed gaan en uh, nu niet. En dan krijg je zo'n penalty tegen en dan zak je eigenlijk bijna door de grond. Ja, want op dat moment uh, wist je ook wel, trouwens hoe het bij Fortuna stond, of niet? Ik hoorde ergens in het publiek uh, 1-0 Fortuna, dus uh, dat was al kut. En als je dan die 0-1 krijgt, eigenlijk ben je dan al geslagen. Maar dit tekent maar door de, de, deze groep uh, dat we weer terugkomen en maar um, alsnog weer uitslagen is echt geweldig. Ga maar genieten. Ja, ga ik zeker doen. Leon Bersman was daar de aanvoerder. Er wordt hier wel even feest gevierd bij Jong Ajax... na die 2-1 zege op MVV. Ja, bijzonder. Op twee velden in twee steden is het feest. In Sittard, ik denk het grootste van de twee... want Fortuna promoveert naar de eredivisie. Edwin, heb jij nog meer mensen die 40 jaar getrouwd zijn gevonden... Nou, ik weet niet of er mensen zijn die 40 jaar getrouwd zijn... maar als ik u even mag vragen... ik zag, er werden hier ook wat traantjes weggepinkt door vader en zoon, neem ik aan. Ja, dat klopt. Uh, ja, drie jaar geleden is mijn vader overleden. Trouwe Fortuna-fans zaten we altijd samen mee aan de overkant van de tribune. En uh, ja... Die gedachten komen nu weer terug. We hebben jaren hier als supporter uh, voor de club gevochten. En als dit dan nu uh, het resultaat is, dan denken we ook even aan opa terug Ja, Dus er komt een hoop toch boven hè, met zo'n uh, zo promotie? Ja, voetbal is emotie, uh, zowel in het veld als buiten het veld. Ja. En dan dit succes erbij. Ja, ik neem aan dat u, uh, dat u uh, hoopt dat uw vader het ergens meekrijgt. Ja, uh, we denken dat hij vanavond heeft meegekeken met een sterretje van boven. En uh, dat hij de club meegesteund heeft. Ja. En u zegt zelf al, u bent uh, altijd die club ook trouw gebleven, ook in de slechte tijden. Ja, vanaf uh, 1982 kom ik al bij Fortuna Sittard En uh, ja goed, ik draag het over aan mijn kinderen en ze gaan ook mee. En ook in de moeilijke tijden, vanaf 2000, na de degradatie uh, steeds blijven komen. Vorig jaar zaten we met duizend man in de laatste wedstrijd hier. En gisteren zaten we met duizend man op de training. Ja, en dan nu in een vol stadion, geweldig. Nou, dat zegt deze meneer met waterige ogen. Ik zie daar inderdaad het podium dat is opgebouwd. Waarop niet staat kampioen, maar wel promotie. Er wordt dus ook gewoon gehuldigd in Sittard. Deze uh, prachtige selectie die dus promotie heeft weten af te dwingen naar de eredivisie. En we hebben het gehoord, het brengt een hoop emoties met zich mee. Concrete Blonde met Joey Alterno heeft de stand gelijk getrokken in de playoffs om de landstitel volleybal bij de vrouwen. Sliedrecht werd vanavond in een spannende vijfzetter. U hoorde dat verslagen. En Maarten Tip staat bij de winnende coach. Ja, we staan nog een beetje na te heigen van deze wedstrijd, wow. uh, Ali Mokerdasjan. Ja. Jij ook, je staat echt op die stoel. Ik, ik zag een beetje ongelooflijk zo bij jou, want je wint deze wedstrijd. Uh, jullie plannetje werkt dus helemaal? Uh, nou, bij benadering wel, ja. Uh, we wisten gewoon, uh, we hebben heel veel geleerd van de vorige wedstrijd. Ook eigenlijk van de, de wedstrijd daarvoor, we wisten gewoon wat hun vaste patronen zijn. En wat ze bijvoorbeeld in de side doen, het liefst per rotatie. En wat ze dan in een rally uh, bij voorkeur doen, vooral hun middels in hun stelling ingeven Via de drietje of een E. Over, zeg maar. Met name met Carlijn, uh, uh, Gijs en Jans. En vandaag uh, denk ik dat onze save heel hoog was. Je zag eigenlijk een voorbeeld daarvan in de derde set toen Katibons Bons uh, bijna elf keer achter elkaar zoveelde. En daardoor konden ze eigenlijk hun gewenste spel niet helemaal goed te spelen. Je zag ook dat ze heel veel passlopers moesten eruit halen, de dia die het niet echt had. En dat vind ik toch een verdienste van mijn team. Dat ze uh, niet alleen speeltechnisch, maar ook qua emotie en het wil en het echt het, het, het, alles willen geven om te winnen. ...hebben we denk ik vandaag Sliederrecht verslag? Ja, want uh, ja, ik zei ook al aan het begin in het live verslag... Uh, ...jullie moeten ze ongelooflijk onder druk krijgen... ...en dat, dat lukte via de service ja. om een kans te maken tegen Sliedrecht. Ja, absoluut. Wij moeten volle bak. Wij hebben eigenlijk uh, woensdag verloren, we om, om, omdat we eerste set begonnen we heel goed. En uh, tot 8-6 uh, of zo in de tweede set was ook niks aan de hand. En vanaf dat moment hadden we één service serie om de oren. En uh, het wedstrijd kantelde en wij gingen niet meer eigenlijk met overtuigingen spelen wat we kunnen. Want we vragen ook nooit aan ons team van nou je moet 30% meer doen omdat je tegen Sliedrecht te spelen. Dus we zeggen gewoon brengen wat je kan. En uh, als we brengen wat we kunnen denk ik dat we ja, van iedereen kunnen we winnen ook van Sliedrecht. En dat blijkt ook vandaag. Ja hoe moeilijk is het om ook mentaal alles op een rijtje te houden. Want je uh, Sliedrecht komt terug in de vierde set. Ja. Dan komt die vijfde set. Toch staan jullie dan weer op. Het uh, belangrijkste is dat je niet te veel terugdenkt. Of uh, wat er gebeurd is, is gebeurd. Je staat eigenlijk weer op 0-0. Zo moet je het zien. Het is een kort setje die je moet spelen. Dus heel belangrijk is dat uh, hoe je in het begin begint. Je ziet het ook aan de vierde set dat we slecht beginnen. En dat achtervolgt ons natuurlijk de rest van de set. Maar we begonnen gewoon goed. Uh, onze surfserie werkte. Met de, en uh, aan het net maakten we ook de punten af. En dan hou je een voorsprong. En die is niet alleen aantal punten. Maar ook mentaal heel zwaar. Want zij moeten echt elke keer zeg maar. Maar achter de feiten aanlopen en die gat proberen te dichten aan, dat lukte ze uiteindelijk niet. En nou is die finale waarvan iedereen zei, ja, Sliedrecht Sport, gaat het wel even winnen. Die is ineens spannend. Nou, dat vind ik ook juist leuk. Met alle spelen, uh, Mat van Wezel is echt een goede vriend van mij. En ik gun hem ook alles alleen. De coach niet ik... Ja, ja, ja, absoluut. Uh, maar nu we natuurlijk tegenover elkaar staan, dan uh, groen ik mezelf iets meer. Maar uh, wat ik wel mooi vind, dat we weer een uh, mooie feestje maken voor het Nederlands volleybal. Ik ben dame clubvolleybal. Ik heb het internationaal met, dames, met de dames toen, het hartstikke goed. Maar ik vind dat de clubvolleybal een beetje in qua, qua uh, aandacht of ofzo, uh, ben ik ook blij dat jullie hier uh, vandaag hier zijn, qua aandacht een beetje achterloopt. En uh, ja, vandaag vond ik dat het uh, echt de winnaar was het publiek, want het was echt een, echt een heel grote volleybalfeest. Ja, zo'n typische wedstrijd die alle kanten op kon. Typische wedstrijd dat alle kanten kon en uh, gelukkig waren wij de, zeg maar het, uh, uh, ja, uh, de winnende partij. En gaat dit dan door tot wedstrijd nummer vijf? Ja, laten we hopen. Kijk, als, uh, um, voor mij mag het ook net uh, twee wedstrijden afgelopen zijn dan in ons voordeel. Maar als je uiteindelijk dat leidt dat we landskampioen worden, dan mag het voor mij vijf wedstrijden worden. Volgende week zaterdag in Sliedrecht. gaan jullie weer met hetzelfde plan erin? Uh, misschien niet helemaal. Want elke uh, wedstrijd, wij analyseren hun, zij analyseren ons. Dus uh, laten we zeggen, in ieder geval wat tactisch betreft, misschien gaan we kleine nuances aanbrengen. Maar qua emotie en beleving, maar vooral zorgen dat je bijvoorbeeld niet in een negatieve modus komt en dat ook niet uitkomt, dat, moet gewoon, dat hebben we denk ik van de vorige wedstrijd geleerd... en nu hebben we het naar deze wedstrijd meegenomen. En wat dat aangaat ben ik heel tevreden over het gespeeld van mijn team. Gefeliciteerd en succes volgende okay, week. Oké, dankjewel. Van het volleybal snel terug naar het voetbal. Twee huldigingen zijn aan de gang. Eentje in Amsterdam voor de kampioen, Jan Vincent. Ja, één voor één worden de spelers van de Jong Ajax naar voren geroepen. Zojuist was het de matchwinner Kai Sierhuis... die onder luid gejuich van de supporters naar het bordes werd geroepen door de speaker hier. Uh, bijna alle spelers staan er nu. Er zijn een aantal nog niet, zoals de aanvoerder Leon Bergsma. Maar uh, eerst gaat de staf nog ook nog daarbij komen. En het zijn er nogal wat als ik het hier zo allemaal voor me zie. En uiteindelijk uh, is het natuurlijk allemaal, uh, zijn ze allemaal onderdeel van het succes van uh, Jong Ajax. Erik Gudde, de algemeen mijn directeur betaalt voetbal. Die staat klaar om de medailles uit te reiken aan de spelers van Ajax. En ze dadelijk zullen ook het trainersduo naar voren worden geroepen. Winston Bogart Michael Reiziger. Zij hebben het gedaan. Zij hebben de, de titel naar Amsterdam gehaald van de Jupiler League. En dan uiteindelijk zal het Leon Bersma de aanvoerder zijn. De laatste speler die hier nog staan die de schaal in ontvangst mag nemen. De schaal die hoort bij het kampioenschap... En ook al is het maar van de Jupiler League, het feestje is er hier absoluut niet minder om. Het uh, veld is inmiddels weer uh, ja, leeg qua supporters. Want die uh, kwamen ook allemaal het uh, veld op na het laatste fluitsignaal. Maar die zijn inmiddels allemaal weer verdwenen achter de hekken. Winston Bogaard, de assistent trainer, krijgt het applaus. Hij gaat uh, naar voren toe over de rode loper tussen de hekjes door. Krijgt ook hij de felicitaties van Erik Gurren. Succes Michael Reiziger. Hij werd twee keer kampioen als speler met Ajax. Wonder Champions League, won de Wereld. Beker. Hij werd al een keer kampioen als assistenttrainer van Sparta in de Jupiler League. En nu doet hij het met ja. Jong Ajax. Hij krijgt ook een ferme handdruk van Erik Gudde. De medaille om en dan is het wachten op de aanvoerder Leon Bersma. We hoorden hem al zojuist al. Deze is ook voor Apinuri een van de dingen die hij zei. Natuurlijk gaat zijn lot wat er met hem is gebeurd ook bij Jong Ajax. heeft dat impact gehad. Vorig jaar was hij nog speler voornamelijk van Jong Ajax. En nu is het de aanvoerder Leon Bersma. Die naar voren komt. Die de medaille omkrijgt van Erik Gudde. De felicitaties krijgt. En dan richting de schaal gaat. Want hij krijgt hem natuurlijk als aanvoerder uiteindelijk uitgereikt. Hij loopt naar het midden toe. Hij loopt tussen het, de feestende spelers van Ajax door. En dan is het wachten tot het moment van de schaal. Het wordt hier heel even stil. Dan komt het ja, op werp. Op gehemelde gejuich nu. Want de schaal wordt naar voren gebracht. Waar is de aanvoerder? Hij wordt gezocht. Dan gaat hij de schaal in de handen. En omhoog. Champagne. Jonge Ajax kampioen van de Jupiler League. Zij doen het. Zij vieren feest op de toekomst in Amsterdam. Zij hebben de schaal in handen. En ondertussen werd Fortuna gehuldigd voor de promotie naar de eredivisie. We praten na zo dadelijk in het laatste uur langs de lijn. Tot zo. Okay. NTO Radio 1. Merels zijn echte zangkampioenen. Ze beginnen niet alleen s'morgens als eerste, maar gaan s'avonds ook het langste door. Er is bijna geen mooier geluid dan die merel. Zo s'avonds in zo'n bos. Met de merel gaat het goed, maar met de veld lever ik een stuk minder. Wereldwijd wordt één op de acht vogelsoorten met uitsterven bedreigd, blijkt uit internationaal onderzoek. Verder volop kleur in vroege vogels met lila pinksterbloemen. Geelbruine bruine en oranje weilanden. Op NPO Radio 1. Morgenochtend van 7 tot 10, Vroege Vogels. Het nieuws van alle kanten. Mieterstor, die hermitage, was in de Gouden eeuw een oude vrouwenhuis. Speciaal voor oude besjes dus, die geen centen te maken hadden. Napoleon was er gek op, net als Winston Churchill. Oude snoepers.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 Water stroomt omlaag? omlaag. Nee, omhoog. omhoog. Vogels vliegen naar links? Nee, naar rechts. De wonderbaarlijke kunst van M.C. Escher. Nu in het Fries Museum. Vraag een rijder wat DAB is en je hoort. DAB Plus.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 Flirten is niet strafbaar, secondlove.nl NTO Radio 1